4 uur. Het NOS-journal. Lizela Thomasen. PvdA-leider Samson vindt dat de onhandelaars in de kabinetsformatie lukt om de vaart erin te houden. Verdere bijzonderheden wilde hij niet geven. We houden de vaart er goed in. Dus uh, dat, is een, uh, dat is eigenlijk het enige wat ik te melden heb. De, de radiostilte is heel vervelend voor mij en voor jullie. Maar het is echt het beste om de vaart erin te houden en dat lukt goed tot nu toe. VVD-leider Rutte zei dat hij het eens is met Samson. Net als gisteren en vorige week hebben VVD en PvdA weer onderhandeld over een kabinet van de twee partijen. Dat gebeurt onder leiding van de informateurs Kamp en Bos.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 In de Tweede Kamer zei de minister dat er een menselijke fout is gemaakt en dat er maatregelen moeten worden genomen. Het had niet mogen kunnen dat inmiddels een bekend en bekroond onderzoeksjournalist met een zelfgefabriceerd identiteitsbewijs toegang kreeg tot heel veel overheidsgebouwen. De journalist had op een hackerscongres een niet bestaand identiteitsbewijs gekocht waarop Lichtbild-Ausweis stond, de naam van een Duitse ID-bewijs.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 De toetsingscommissies vinden de stijging opvallend. Psychiaters zijn natuurlijk ook van huis uit erg geneigd om, ja, zeg maar alles uit de kast te halen om een patiënt uh, toch nog te behandelen. Maar uh, langzaam maar zeker dringt blijkbaar door dat uh, die uh, hulpvraag ook serieus uh, bedoeld is om een eind aan het leven te maken dat de uitzichtloze situatie evident is van die patiënt. Ook het aantal gevallen van euthanasie bij mensen in een vroeg stadium van dementie is gestegen.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 Er staan 10 niet al te lange files. Een paar daarvan die zijn net even wat langer. Op de A1 Amsterdam naar Amersfoort bij Hoeverlaken 4 kilometer. En de A15 vanuit Europoort tussen Rozenburg en Spijkenissen 3 en verderop voorknopend Vaanplein 3 kilometer. Deze kerst kiezen uw medewerkers met de VVV Cadeaubon zelf hun kerstcadeau. Want de VVV Cadeaubon is onbeperkt geldig en te besteden bij 23.000 winkels, pretparken en goede doelen. En gaat u nu naar vvvcadeaubon.nl/slash zakelijk, dan maakt u kans op een VVV Cadeaubon te waarde van 250 euro. Deze kerst de VVV Cadeaubon. Uw oude parketvloer weer als nieuw? Kijk op bruinzeelparket.nl. Picardie wil graag uw aandacht.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 Goedemiddag, hartelijk. Welkom opnieuw bij Villa VPRO. Tot half vijf nog bij u met zometeen ons economiepanel Klinkende Munt. Maar eerst gaan wij via ons eigen eurobureau het even hebben over Europa, Fred. Uh, Samson en Rutte uh, houden de mond gesloten, maar zitten wel vrolijk te onderhandelen. Dat gaat de komende weken ook nog wel even door. En er is één demissionair uh, staatssecretaris in het kabinet, Ben Knapen, die er inmiddels fijntjes op wijst dat wij wel onze tijd kunnen nemen... en leuke plannetjes bedenken, maar dat ondertussen... De Europese trein voortdendert en wel. Er liggen allerlei plannen op tafel om binnen afzienbare tijd Europa werkelijk naar een federatie te leiden. En uh, vanuit Nederland horen we daar niets over. Nee. We zitten erbij en kijken er niet eens naar. Nee, uh, ik, ik kan wel begrijpen dat het van Ben Knapen komt. Uh, hij is natuurlijk CDA. Het CDA is een traditioneel heel pro-Europese partij. Heeft ook een stevige voet aan de grond uh, in die EVP... Uh, die Europese Volkspartij in het Europees Parlement. Die toch mee aan de basis lag ook van die hele six-pack... Uh, die begrotingscontrole. Uh, een Nederlandse Europarlementariër Corine Wortman... Uh, heeft daar heel hard aan, aan meegewerkt. Dus het komt uit een hoek die heel erg met Europa bezig... is. Is, maar, maar wel een hoek, een partij die zo meteen waarschijnlijk precies. geen deel meer uitmaakt van de luchtkering. Uh, precies. En het, het probleem is nu een beetje... Kijk. Heel Europa uh, zit nu vol verwachting te wachten, hè, hoopvol, op Nederland. Want Nederland de afgelopen jaren mag helemaal uit de passen uh, gelopen... met heel veel irritatie in Brussel. Uh, nou ja, die vol irritatie, de druppel die die emmer deed overlopen... was zeer zeker dat uh, Polen-meldpunt van de PVV. Dat is in Nederland, denk ik, zwaar onderschat hoe dat... Uh, in, uh, in Brussel erop ingehakt heeft. Ik denk ook dat de Nederlandse diplomatie in uh, de EU in Brussel daar zwaar in de maag mee zat. Op dat moment, nou, dat is allemaal een beetje voorbij. Weet ook nog dat uh, de voorzitter van het Europese parlement, Schulz, die wou zelfs uh, premier Rutte gaan sommeren, tekst en uitleg hè, te geven in mm -hmm. Brussel over dat uh, Polo-meldpunt uh, en waarom hij daar geen afstand uh, van nam. Nou, dit is allemaal een beetje voorbij. Iedereen zit nu gewoon te wachten wat gaat Nederland doen uh, net voor de verkiezingen, twee pagina's over Nederlandse verkiezingen in Le Monde. Dus iedereen zit echt uh, op hete kolen. En uh, je ziet ook in de buurlanden, hè, we hadden nog twee weken geleden in Euroforum uh, in uh, in Straatsburg, Kathleen van Bremt van de Vlaamse socialisten, die, die zei, ja, we willen de Nederland gewoon weer bij. Ja. Heeft Fred, één co concrete ja. vraag. Als wij nou drie maanden nemen voor een formatie, wat helemaal niet <laughs> lang is in nee. Nederland, zou het dan zo kunnen zijn dat er in Brussel stappen gezet zijn richting een politieke unie, of wat dan ook, of een federaal Europa, die Omkeerbaar zijn en wij nakijken. Hè? Ja, nou, zo hard loopt natuurlijk niet van, van stapel. Hè? Want uh, ik, ik hoor steeds maar: ja, Europese trein dendert. Europese treinen nou ja. denderen nooit. Maar ze gaan wel gestaag. Ze trekken vaak niet eens. Ze zijn, ze, de, de, de, ja, nou, die, ze die, niet, die, het, zijn, het zijn treinen. <laughs> met 27 wagons, waarvan uh, er 17 eerste klas, daar zit uh, Nederland bij. En je krijgt zo steeds meer de indruk dat, en vooral uit Duitse hoek... dat die trein heel langzaam schuift naar een nieuw uh, station in aanbouw. En dat heet dan met veel overdrijving de Verenigde Staten uh, van Europa. Maar je ziet al die elementen uh, oppoppen. He, we hadden het vorige week over die um, Duitse minister van Buitenlandse Zaken... Um, Westerwelle, he, die een groepje geformeerd had... met, met elf uh, ministers van Buitenlandse Zaken, waaronder Rosenthal. Nou, Die heeft dat rapport he, vorige week gepresenteerd... met al die vergezichten over federaal Europa. Eventueel mm -hmm. een senatenverkozen voorzitter van de Europese... Commissie doorpakken op begrotingsvlak, maar toch ook meer democratie in Europa. Nou ja, bij die presentatie was er maar één ontbrekende en dat was Roosentaal. Nou waren toch uh, de Duitsers weer een, een, een klein beetje teleurgesteld. En er zat ook, beetje, je mag niet vergeten, er zat ook een groot niet-Euroland bij Polen. En de Polen zijn, dat zie je ook in Brussel, heel actief in Europa en zijn ook niet op hun mondje gevallen. De Poolse minister van Buitenlandse Zaken die was uh, vorige week in Oxford heeft daar een speech af gestoken tegen het uh, Britse euroscepticisme en hen gezegd van... als jullie daar niet van afstappen, dan raken jullie helemaal geïsoleerd. En als jullie er echt mee doorgaan, moet je niet denken... Uh, dat we jullie zullen toelaten om Europa te verlammen of zelfs te dwarsbomen. Je hmm. ziet, uh, die trein wordt toch steeds meer op gang getrokken. En het zou heel jammer zijn dat Nederland inderdaad... weer een aantal keer aan de noodrem gaat trekken... dan buiten een sigaretje roken en twijfelen en aarzelen. Daar zit Europa. Dus echt niet op te wachten. Oké, okay, dat is een duidelijke boodschap. We hebben het woord Zeker. Europa volgens mij... in het debat vorige week naar de verkiezingen... helemaal geen één keer horen vallen. Dus ik nee. weet niet of we ons ernstig zorgen <laughs> moeten maken. Nee, precies. Goed. Fred, dankjewel. Fred Strohwans, onze Europaman. Verder met klinkende munt. Aan tafel zitten belastingadviseur Arjo van IJsden... bij Ernst Young... en financieel-economisch journalist Roel Jansen. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Laten we het eerst over het belastingplan gaan hebben. Lekker. Uh, er zijn geen algemene beschouwingen. Uh, wel... Financiële beschouwingen, wordt dus de, de gepresenteerde begroting die wordt uh, behandeld. En vervolgens daarna, en ik begrijp niet waarom niet tegelijkertijd, maar misschien is het een beetje te veel allemaal, wordt het belastingplan uh, behandeld. Dat is, al, dat is, altijd, is dat altijd zo. Maar even wat logica in die volgorde? Nou, de, de, de financiële ernaar, beschouwingen de gaan over de miljoenennota en de begroting. En het belastingplan per ministerie? Gaat, gaat over de inkomsten. Ja, ja. Okay. Oh, jo, jij wou het met name graag over dat belastingplan hebben. valt, valt jou, uh, Het is bekend, het is gepresenteerd. Wat valt jou eraan op? Nou, wat eraan opvalt is dat er eigenlijk niks aan opvalt, uh, <laughs> als ik het zo mag zeggen. Want uh, de meeste fiscale maatregelen die in het belastingplan staan... Die kenden we eigenlijk al vanuit het begrotingsakkoord van mm -hmm. 25 mei, eh, jongste leden. Maar bedoel je het ook dat het teleurstellend uh, is? Had je uh, wat verwacht? Nou, het is in die zin uh, teleur, t, uh, de, teleurstellend. Dat uh, uiteindelijk hoop je natuurlijk dat er wat drastischer maatregelen genomen worden. En die blijven uiteindelijk uit. En dat bedoel is, je dan, sorry, dat, dat ik je onderbreek, drastischer. Dat er gewoon weer is. Een, of weer is dat er een soort vereenvoudiging van het hele stelsel in dat is. Kijk, De vraag is natuurlijk van of het belastingplan daar het meest geschikte uh, middel uh, voor, voor, voor is. Maar waar uh, we op zitten te wachten is eigenlijk een, een, een drastische vereenvoudiging van het uh, belastingstelsel. Een grondige herziening, uh, zowel op het gebied van de inkomstenbelasting als op het gebied van de vennootschapsbelasting. Uh, en om met dat laatste te beginnen. Te beginnen uh, we hebben nu inmiddels een hele lappe deken aan allerlei uh, antimisbruikmaatregelen. Met name op het gebied van uh, de renteaftrek. Uh, op zich helemaal heel, heel erg begrijpelijk. Alleen bedrijven zien door de bomen het bos niet meer. Uh, er is er uh, in het belastingplan weliswaar eentje afgeschaft. Het was inderdaad een vervelende, vrij generieke maatregel... Dat wordt door staatssecretaris van Financiën Frans Wekers ook als een vereenvoudiging neergezet. Maar hij vergeet erbij te vertellen dat er in het begrotingsakkoord een andere fiscale maatregel is ingevoerd. Ook een renteaftrekbeperking, die vele malen ingewikkelder is. En waar bedrijven gewoon heel veel last van hebben. Huh? Dat zit in een ander wetsvoorstel. Dat is al aangenomen. Treedt per 1 januari 2013 in, in, in werking. Uh, ja, en moet hier moeten de mensen voor extra aannemen. De weer in de werk Ja, nou dat, dat is dan het goede nieuws. Hè, van er werd wel eens ekscherend gezegd van met al die fiscale plannen hebben jullie op een gegeven moment geen werk meer. Nou, daar hebben we tot nu toe nog heel weinig van uh, ja. gemerkt. Maar de bekende ja. plannen waar jij het net over had, waarvan je zei: oh, daar kijkt niemand meer van op. Moet je nagaan. Dat, is die, dat zijn de hypotheekrenten, dat is, dat is de voorent, ja, nou dat ja, soort dingen. Er zijn twee, punten daarbij. Nu je nu, nu die punten zo concreet noemt, voor en en uh, hypotheekrenteaftrek. Uh, een van de ik noem het al, de vereenvoudiging is een van de rode draden... die door het belastingplan heen loopt. Althans, dat wordt als zodanig gepresenteerd. Mm -hmm. Maar als je dan concreet naar die eigen woning... en naar de forensetaks gaat, gaat kijken... dan ziet dat er zo verschrikkelijk ingewikkeld uit... dat je van een vereenvoudiging helemaal niet kunt spreken... om bij de hypotheekrenteaftrek te noemen. Van, eh, eh, wij kennen natuurlijk allemaal van dat je alleen aftrek krijgt... als je binnen 30 jaar eh, maandelijks eh, af gaat lossen. Ja. Maar daaromheen is er nog een scala aan andere maatregelen omheen gebouwd. He, wat de Denken bijvoorbeeld van uh, de vraag van als je nou een maand niet betaalt... Hè, je raakt werkloos, je hebt gewoon te weinig geld om die hypotheek af te lossen. Wat, ja. wat gebeurt er dan? Nou ja, daar is dus een heel uh, begrippenarsenaal omheen gebouwd. Maar om geen mens te... iets van begrijpt? Nou, Jij ja, wel, wel. Mens, ik, uh, daar zijn fiscalisten voor. Maar als zelfs fiscalisten er hoofdpijn van krijgen... en het moeilijk vinden <lacht> om die maatregelen te doorgronden... Ja. dan moet je wel af gaan vragen, van, is dit nou de wetgeving waar we op ja. wachten? Ja, een fijne start als je dit zo hoort, Roel. Nou ja, het is natuurlijk een non-starter. Het is het akkoord van het, uh, het Koendersakkoord of Lentakkoord. En mm -hmm. eigenlijk wist iedereen dat na de verkiezingen dat er dingen zouden veranderen. En Nu al helemaal, nu de politieke verhoudingen zo enorm anders liggen dan, uh, dan voor de zomervakantie. Hè. Ik denk dat uh, bijvoorbeeld die, uh, die uh, aftrekpost voor uh, uh, het woon-werkverkeer, ja, dat die toch gewoon. In stand zal blijven. Dat kost weliswaar dan de schatkist 1,3 miljard euro. Dus daar zullen de onderhandelaars PvdA voor het nieuwe kabinet zullen er iets voor moeten vinden. Mm -hmm. En eigenlijk geldt hetzelfde voor die uh, hypotheekrenteaftrek. Men zal daar denk ik verder gaan dan wat er in dat lenteakkoord is afgesproken, maar dat hangt af van de uitkomst van de uh, informatiebesprekingen, de kabinetsonderhandelingen. En wat je in de, en... de geschiedenis ziet, bij welk wetsvoorstel dan ja. ook, maar zeker bij de belastingen, als je het in de arena van de Tweede Kamer gooit en ja. het wordt aan stukken getrokken in compromissen, dan wordt het nog veel eenvoudiger ja, ja, uh, uh, uh, uh, ingewikkelder, complexer, en het is wel zo complexer. Uh, ja, wat je eigenlijk moet doen, het is 10, 11 jaar geleden geweest dat uh, Gerrit Salom en Willem Vermeend met zijn tweede, laatste grote belastinghervorming in ja. Nederland hebben doorgevoerd. Uh, dat was toen een vereenvoudiging en verlaging, hè, verbreding en uh, verbreding van de grondslag en, en, en vereenvoudiging van al die aftrekposten die er toen bestonden. Inmiddels zijn er weer nieuwe bijgekomen, dus je moet eigenlijk nog een keer zo'n operatie uitvoeren. Maar dat kost altijd geld, want daar heb je toch wat meer geld voor nodig. Al was mm -hmm. het maar om de inkomensverschil verschillen uh, een beetje, beetje weg te poetsen en zo. Maar ook om, om belangengroepen, lobbysectoren een beetje tegemoet te komen. Zo. Dus dat gaat geld kosten. Dus als je al met zo'n belastingherziening, zo'n belastingvereniging verhouding komt... dan kan het eigenlijk pas in de loop van een kabinetsperiode. Uh, dat kun je niet uh, nu ja. even zo tussendoor in inrommelen, mm -hmm. denk ik. En dan moet je er rekening mee houden dat het geld kost. Wat, he, wat Roel zegt, dat is zo, het kost geld. Maar En het kost ook altijd toch waarschijnlijk... Uh, boet je in aan helderheid, omdat het altijd compromissen zijn. Ja, dat is eigenlijk uh, het, het, het, het, de, de makker van uh, onze, onze democratie. Uh, ook als er een heel duidelijk, eenvoudig voorstel op tafel ligt... dan willen alle politieke partijen toch weer hun punten scoren. Mm -hmm. En dan zie je van, nou, daar, daar wordt wat gegeven, daar wordt wat genomen. Een compromisje hier en een compromisje daar. En uiteindelijk heb je toch weer een, een lappendeken met allerlei Dus het komt eigenlijk door onze democratie dat het ja, nou, stelsel zo ingewikkeld nou, is? Nou, dat, dat is denk ik te kort door de bocht. Dat is een van de redenen waarom de fiscale wetgeving uiteindelijk... Uh, toch vaak minder eenvoudig is dan uh, van tevoren hadden verwacht en gehoopt. Maar ik ben het helemaal eens met Roel. Tien jaar geleden, in, in 2001, hebben we in de inkomstenbelasting dat hele stelsel rondom box 3 gehad. Dat is een prachtige vereenvoudiging geweest. En dat heeft laten zien hoe het wel kan. Mm -hmm. In de loop van de tijd zijn er inderdaad allerlei maatregelen weer bij verzonnen. Ja. Maar destijds dat was echt een voorbeeld van een goede vereenvoudiging. Dus het belastingstelsel okay. is een kerstboom en daar moeten ballen in. Ja. Dat ken je anders. Maar, kijk, ja, je hebt je, ook nog de vennootschapsbelastinghervorming van Joop Wijn gehad. Die was eigenlijk Joop ook een voormalig minister van ja, Financiën. de staatssecretaris, staatssecretaris. van de Belasting. Ja, ja. Ja. Mm -hmm. ja, dus het kan, dus, maar goed, het, het wel, heeft ja. adem nodig... en ja. het heeft dus ook ja, enige ja. wil ja. nodig... dat niet iedereen zijn puntje ja. permanent... Ja. Wil. En, en, ja. en nu wil men op korte termijn geld binnenhalen. Dus ja. er wordt de btw verhoogd... en de accijns gaan per 1 januari omhoog. Dus op korte termijn zoekt men eigenlijk alleen maar... slimme simp of simpele ja, manieren... Maar voor het bedrijf gaan ze het wel weer makkelijker maken... om uitstel te krijgen voor je belasting te betalen. Dat kon ik dan weer in die plaatsen. Ja, dat is leuk voor een middenstander. Ja, nou, uh... dat, dat, dat, dat, dat ziet u met name op de kleine ondernemer, want het gaat om lastigschulden nou. tot uh, maximaal 12.000 euro. Nou. Uh, maar dat, dat heeft natuurlijk alles te maken met de uh, economische crisis. Dat ja. bedrijven gewoon concreet uh, betalingsproblemen ja. hebben. Belastingsschulden hebben. Die en dat je dan betaal. wat makkelijker... Uit, je kan altijd al uitstel krijgen, maar dan ja. nu kan dat wat makkelijker... misschien ja. wat, wat uitgespreider of Precies. Zo. Ja. Ja. Nou, dat, dat, ja. vind ik, dat vind ik op zich een, een, een goede, goede maatregel. Hmm. Oké. Okay. We gaan vanaf een volgend onderwerp. Naar het Tuchtcollege van Bankiers. Minister van uh, Financiën, Jan Kees de die denkt erover na. He, voor artsen het, he? voor notaris. De meerderheid van de Kamer die wil het ook. vvd aarzelt, maar on, mits en Mare zijn ze misschien toch wel voor. Het moet een soort raad van te worden. Het eerste wat behoerte? ik dacht... <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Dit is voor die aans. Het, bloed, het, de bloedraad, nee, nee, hè? He, weet dat vroeger. <lacht> ja. Ja, het, uh, het eerste wat ik dacht is... Why? Er is al een AFM, dat is een waakond van de financiële markt, met bevoegdheden. Er is de Nederlandse bank met controlebevoegdheden en sanctiemogelijkheden. Dan komt er weer een tuchtcollege bij. Wat gaat dit nou doen als men toch niet bereid is om harde maatregelen te nemen tegen bankiers die in de fout gaan? Nou, ik, ik vind het wel interessant, want het wordt gekoppeld aan de invoering per 1 januari van een bankiers aid, hè? Ja. Dus ban bankiers en mensen in de financiële dienstverlening die zullen straks een eet moeten gaan afleggen of een belofte. En wat zeggen ze dan? En ja, ze ja. zeggen ze, uh, iets van, ik beloof dat ik netjes mijn werk zal doen. Ik heb hem hier bij me. Uh, Arjo, jij ja, gaat... ga het ga maar dat niet u... voorlezen. Dat wel ja, ik zeg je niet gewoon, ik zal de maatschappij en de klant uh, altijd... Uh, ja, ja, dat ik mijn functie als bankier integer en zorgvuldig zal uitoefenen. Ik zal een zorgvuldige afweging maken tussen alle belangen die bij de bank betrokken zijn, te weten die van de klanten, de aandeelhouders, de werknemers en de samenleving waarin de bank opereert. Nou, nou dan, dan zal het zo nog okay. even... Oké, daar zit ja, zoveel onderhandelingsruimte in als er iets gebeurt. Ja, en maar, je maar, wordt daarop uh, ge, uh, uh, gewezen. Maar dan is het niet zo gek dat je dus een soort van tuchtcollege daar nog weer naast zet... of daarboven, hoe je het zou willen zeggen. van Als je aantoonbaar als klant of als, misschien wel als aandeelhouder... of als overheid kunt zeggen, nou, jullie hebben er echt een potje van gemaakt... of die en die bankier heeft er een zootje van gemaakt... of je hebben een totaal verkeerd advies gekregen... of mijn, uh, mijn rekening is geplunderd, terwijl dat niet de bedoeling was... nou noem maar op, ja. hè, dat je dan uiteindelijk naar een soort tucht rechtspraak kunt, mm -hmm. die verder gaat dan het onderlinge ons-kent-ons-systeem zoals het tot nu toe bestaat. Want dat, dat vind ik eigenlijk wel een goed idee. Dat, dat geldt dus voor even... advocaten. Kijk naar de Moskowitzzaak. En dat mm -hmm. geldt voor artsen. Kijk naar allerlei medische klachten die ingediend worden. Er daar is heel worden. veel kritiek op. Het is toch een beetje de slagen die zijn gevleeskeurd. Nou, dat ben ik niet met je eens. Nou, die die, die Wie komen die daar dan hoort, in te hoort, zitten? Hoort, in dat, in, in nou, ja, dat, weet, dat weet ik niet. Dat moet dan nog geregeld worden. Het is nu de Tweede Kamer die dit wil. Dus ja. het zal, de jager als minister zal er naar gaan kijken. Dan zal er, zal er wel iets van een wets, wetsvoorstel ja. komen. Dan zul je ook moeten kijken hoe je mensen daarin benoemt. Nou, ik wil me wel een kandidaat stellen. Bijvoorbeeld. Bij deze. Lijkt me leuk. Zullen we ja. verder? Eerst even Arjo, die de eet al bij zich had. Duidt dat erop dat, dat jij aanvoelt komen dat jij als accountant, als belastingadviseur die eet ook af moet gaan leggen. Jij, hebt ook met, jij geeft ook adviezen over ja, geld. Ja, precies. Hè? Er wordt ook gesproken in de, in de, de nieuwsberichten over de, uh, alle financiële adviseurs. Nou, ook belastingadviseurs zijn natuurlijk mm -hmm. financiële adviseurs. Uh, toch heb ik het idee dat, dat die uh, wat Rolik aangeeft... Uh, dat dit college lijkt heel erg gekoppeld te zijn aan de bankiers-eet. Uh, dus ik heb het idee dat het, dat het primair gericht is op die bankaire wereld. Maar ja. ik sluit niet uit dat dit natuurlijk verder gaat... en ook uitgerold wordt naar andere financiële adviseurs. Heel eventjes, die bankiers-eet, wordt daar niet over gesproken... dat die ook afgelegd zou moeten worden door mensen als jij? Nog niet, nog niet. Nog niet. Maar ja, kijk, het punt is natuurlijk wel. Advocaten, eh, notarissen eh, zijn onderworpen aan tuchtrechtspraak. Eh, de accountants, eh, die moeten aan allerlei eh, tuchtrechtelijke regels eh, voldoen. Waar, waarom zouden andere adviseurs eh, eh, daar niet onderworpen aan kunnen worden? Het is toch een soort doorbreking van het ons kent ons gevoel, wat in, ook in de financiële wereld heel sterk eh, leeft en altijd heeft bestaan. Ja, maar dat is dus het punt, wat, wat ik zei. Dat je toch het... doorheen kunt kunt komen met een met echt juridische... Uh, hoe noem je dat? Uh, handen en voeten, hè? Ja, tuurlijk. Omdat, je, de, omdat ze wat meer... Uh, sancties op ja. zouden kunnen leggen... of ja. daadwerkelijk recht ja, bijvoorbeeld, kunnen spreken. Mensen bijvoorbeeld maar wie gaan uit... nogmaals die raad dan bemannen? Als het Bank, ons kent ons... Ja, en dan zit je nog met het ons kent ons. Nou ja, je hebt, kijk, je hebt ook in het medisch terugrecht zitten... ook medici zitten daarin. En in de, bij de advocaten terugtrecht ja, dat... de kwestie... daar zitten ja. advocaten in die daar zich mee bemoeien. Ja, natuurlijk heb je wel de expertise nodig... van je eigen beroepsgroep. Dus dat lijkt me ja. voor de hand liggend. Maar dat maar, je hebt dan nog dan kun je... We antwoord, voor maar jullie hebben nog steeds ja. geen antwoord gegeven op de vraag... waarom ligt dat niet bij die financiële waakhond, de AFM, of de Nederlandse Bank? Nou, nou, nou ja, tot op, op zekere hoogte ligt het daar ook. Hè, van de AFM en de Nederlandse Bank die, die, die, die checken de, de, uh, de betrouwbaarheid en het fatsoen... van mensen die op hoge functies in de financiële wereld worden benoemd. En als ze daar niet aan voldoen, dan krijgen ze of geen goedkeuring... of dan wordt die weer ingetrokken. Zo, Daar is natuurlijk ook een sanctiemechanisme. Hmm. Maar dit lijkt me iets opener... Het ja, is en... openbaarder en het lijkt me ook iets uh, directer. Ja. Nou, in, inderdaad, ik denk dat het grote verschil is... dat het DNB en AFM met name wettelijke regels uh, uh, toetsen. Uh, maar, maar dit is nou typisch een instrument om... Hè, als je, ik laste net die bankiers eten op, ja. althans de eerste Alinea. Dat is allemaal heel vaag en abstract. En daar heb je dus andere... Colleges voor om dat te toetsen. Dat is een heel ander circuit. En je ziet het bij advocaten en notarissen, inderdaad. En dat functioneert op zichzelf uitstekend. Ik heb helemaal niet het gevoel dat daar sprake is van een incestueuze relatie of wat dan ook. Nee. nog eventjes dat stuk wat je las in NRC vanavond. Weet je wel dat de bankiers nu al ontzettend nerveus worden? Ja, de NRC heeft een rondje gemaakt langs financiële instellingen en bankiers. Nou, men is breed tegen en een van de argumenten is want we hebben niet veel tijd om alles te behandelen is ja dat tast onze concurrentiepositie aan ja. en Tess en ik dachten ja dat betekent van zij kunnen rommelen en wij niet en dan hebben wij een achterstand en dat is niet eerlijk. Nou ja, ja kijk dat ze tegen zijn dat verbaast me niks maar het lijkt me dat het je je kunt het ook omdraaien en zeggen dit is juist goed voor de concurrentiepositie van de Finansplaats Nederland he van Nederland als financieel centrum want dan ben je betrouwbaar. Want, want je bent nog veel betrouwbaarder dan die loesje Belgen, laat staan Luxemburgers of nou ja, ga ze maar door. Je hebt een soort eh, goedkeuringsstempel van de Vereniging van Huisvrouwen, als het ware. Hè? Ja. <laughs> eh, dus ja. ik zou zeggen, maak van zoiets dan juist een sterk punt en verkoop je als enorm goed gecontroleerd en gereguleerd. Ja. En ja, dan misschien kun je nog wel wat, eh, wat, wat spaargeld uit andere landen aantrekken. Ja. Oké, okay, tot slot Spanje. Uh, Spanje komt eind deze week met een heel bezuinigingspakket. Het, uh, nou, wat men in dat land meemaakt, dat is al niet gering, maar er komt nog. Uh, uh, iets van 12 miljard bovenop aan be ja. bezuinigingen. Vooral de pensioenen worden aangepakt. En het verhaal is nou... Uh, Ragooi, de baas van het land, zegt... ik wil geen financiële hulp van Europa... want dan moet ik aan allerlei enge eisen voldoen. Maar de analyse is dat hij juist met dit soort... draconische maatregelen komt... om als hij traktje hulp nodig heeft... omdat hij weet dat hij het nodig heeft... dat hij alvast aan die criteria voldoet. Ja. Geloof je dat? Ja, nou ja, dat is eigenlijk het verhaal. Ragooi doet wat de, het IMF en de Trojka... de, de ECB, de Europese... De commissie van Spanje zouden eisen als ze om hulp zouden vragen... en een pakket zouden eh, afspreken met elkaar... dan zou er ongeveer eruit komen wat hij nu ja. zegt... dat hij deze week zelf gaat aankondigen. Maar ja, ja. hij heeft het natuurlijk ongelooflijk moeilijk. Want ondertussen is Catalonië zo'n beetje bezig... zijn eigen onafhankelijkheid uit te roepen. Ja. Die hebben het helemaal gehad. He, Spanje heeft die 16 of 17 regio's... het is heel ja. erg behoorlijk autonoom en ja. ja. ja. En hij heeft en, natuurlijk ook gezegd... aan de pensioenen kom ik niet en hup, het nee, is een van de grootste ingrepen. Ja. Ja. En over een paar weken zijn er verkiezingen in zijn eigen regio... He, Catal uh, Galicië. Dus dat zit allemaal, je bent telkens weer afhankelijk van de politieke situatie in een land, ook in de regio's van een land, als het gaat over uh, die aanpassingsprogramma's uh, voldoen aan al die begrotingseisen, uh, hervormingen en zo. En ook natuurlijk de stabiliteit van de euro, die ligt nu dus bij, bij wijze van spreken in de handen van het regionalisme van Catalonië. Nou, dat is ja. geen prettig vooruitzicht. Nee, Het zijn weer uh, garanties, uh, Arjo, waar ook Nederland weer aan mee moet doen. Het laatste nieuws is dat Griekenland het ook weer niet gaat redden ja, met het bezuinigingsplan wat ze nu hebben, ze willen uitstel, dat kost weer 13 tot 14 miljard. Ja. Het bedrag wat het ons zou kunnen gaan kosten, dat loopt langzamerhand toch wel maar op. Griekenland zegt hierbij wel, begreep ik ook, maar dat gaat de landen niks kosten. Nee. Want dat kunnen we wel redden met als met die obligaties bij de ECB, om dat een beetje ja. te rekken. Nou ja, er is dan, geloof dan, ik niet meer die dat gelooft. Nou, nee, dat volgens mij ook niet, als je ziet hoeveel kritiek daar natuurlijk op gekomen is, ook, ook vanuit de Duitsland. Ja, ik, ik vraag me ook zelf heel sterk af of, of, of dat een realistisch verhaal is. Dus ik ben ook bang inderdaad dat uiteindelijk de lidstaten wel weer geld gaat kosten. En ja, als je het dan hebt over Nederland, is toch de vraag van... hoe gaan we daar dan mee om, ook in het kader van de coalitiebesprekingen. Mm -hmm. De VVD heeft natuurlijk toch al in de verkiezingen vrij pittig, vrij stellig uitgelaten... Uh, uh, over uh, uh, nieuwe, nieuwe steun aan Europa. Dus ik ben daar heel benieuwd naar. Ja. Nou ja, ik denk, dat, ik denk dat, uh, dat de Rutte wat dat betreft door de bocht zal gaan, door de, of door de pomp, hoe je het noemen wil. Uh, je kunt natuurlijk wel vragen afspreken dat de ECB, hè, die heeft kredieten uitstaan. Die heeft obligaties van Griekenland gekocht dat ze dat wat langer uitsmeren. Dat zou wel kunnen. Dat is dan niet zo heel erg dramatisch. En dat zou op korte termijn althans niks kosten. Maar mm -hmm. je had het net over die 13 miljard die het zou kosten om die verlenging van hun programma met twee jaar door te voeren. Er dus is ook nog sprake van dat ze op het huidige programma al iets van 10 miljard achter liggen. Dus dan praat je over een, eigenlijk over het dubbele. Nou, wij hadden het en daar gisteren over een dat, Ger met een ja. econoom uit België en die zei eigenlijk, laten we zo ophouden, met uitstel en nog eens zoveel miljard. Ja. Het maakt niet meer uit, ze zijn failliet. Laten we dat ze zeggen. Schuld kwijt, kwijtschelden met nul beginnen. Ze zijn volstrekt failliet, ja. ja. ja. En dat, maar... maar dan ook alle schuld wegpoetsen, dat formeel nou ja, uitspreken. Dan gaat het de noordelijke landen en eigenlijk alle Europese landen heel veel geld kosten, want dan moet je dus alles wat er al in Griekenland nu is geïnvesteerd, moet je dan in hoge mate moet je afschrijven. En ook wat de ECB he, aan Griekse leningen heeft opgekocht... zou je dan belangrijke mate hmm. moeten gaan uh, ja. afschrijven. En dan nog nou ja, zijn dan er mensen die geld. zeggen dat kost heel veel geld... maar ja. het is nog veel duurder en het gaat Europa nog veel meer kosten... om ze uit de euro te gooien. Dat is het, ja. het blijft en, hetzelfde en, verhaaltje en, tegen ja, elkaar afwerken. Het blijft hetzelfde verhaal. En het president dat dan die onomkeerbaarheid van de euro... als Europese munt eh, doorgeprikt is. Hè. Dan is het één land uitgegaan. En als het bij de Grieken kan gebeuren... Ja, wie zegt dan dat het niet straks bij Italië Arjo? gebeurt? Nou, dat wou ik ook zeggen. Van, hè? Dan, kan, dan komen landen als Spanje, Portugal en Italië ook uh, op te kloppen. Ja, kroppen. Uh, uh, ja wat, wat is t, waar, waar is het dan aan het eind? Hè? Ja. Maar dat betekent wel dat Fred met zijn verhaal over uh, Ben Knapen gelijk heeft. Dat er dus ook om deze reden heel wat nagedacht moet worden. Over wat wil je nou met Europa? Ja, natuurlijk. Daar. Ja, daar moet je absoluut over blijven nadenken. Nou, ik hoop dat ze de radio aan hebben. Maar ik denk het niet. Maar het we, kunnen, <laughs> we kunnen het altijd via Facebook of zo. Oh nee, dat moet je juist <laughs> helemaal niet doen. Goed. Oké. Okay. <laughs> Aandeldal Arjo van en Roe Heel erg bedankt. Dit was Klinkende Munt voor vandaag. Ook de villa voor vandaag. Wij zijn er morgen weer vanaf half vier en zo meteen na half vijf het Radio In. Journaal Lucella Carasso zit hier Goedemiddag. Hi. Wij gaan door op de ontwikkelingen bij de zorgpremies. DSW die maakte vanochtend bekend dat de premie nagenoeg gelijk blijft. De vraag is natuurlijk hoe zit dat straks bij de andere grote verzekeraars. En Syrië, we moeten het niet vergeten natuurlijk het conflict daar. Een zware bomaanslag in Damascus, Aanleiding om te praten over de situatie daar. Dat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 Ariep heeft behalve een Nederlands ook een Marokkaans paspoort. PVV-woordvoerder Bontes zei dat een dubbele nationaliteit leidt tot een dubbele loyaliteit. Nederland kan geen Marokkaan als kamervoorzitter hebben, zei hij, want ze is een onderhorige van de Marokkaanse koning. Vijf reelschoppers die zijn opgepakt bij de rellen in Haren blijven langer in voorarrest, heeft de rechtercommissaris besloten. De vijf blijven vastzitten tot de snelrechtzitting op 8 oktober. Een zesde verdachte wordt wel vrijgelaten, maar hij mag van de rechtercommissaris niet het land uit.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 ANEB-verkeersinformatie. De avondspits verloopt tot nu toe vrij normaal. Een paar files vallen op op de A6 Lelystad richting Emmeloord. Staat voor de Ketelbrug 5 kilometer stil. Er is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. A13 van Den Haag naar Rotterdam staat vol. Dat heeft te maken met een ongeluk op de A20 richting Gouda. Bij Rotterdam Centrum staat 6 kilometer file... maar de rijstroken zijn zojuist wel weer vrijgegeven. En op de A15 Gorkum richting Nijmegen... tussen en en gelder 4 kilometer file. Na een ongeluk is de linker rijstrook dicht. Uh, Supergoed nieuws. Die nieuwe klant Ja, die is binnen.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 249 euro. Alles weten over onderhoudsvoordeel of welke modellen meedoen? Kijk op Volkswagen.nl. Performa, 10 en 11 oktober, Jaabers utrecht Gratis toegang via Performa.nl. Het NOS Radio 1 Journaal. Met Lucella Carasso en Tim Overduik. Goedemiddag. Verkiezingen niet om de Tweede Kamer, maar in de Tweede Kamer. Uit 150 leden, één nieuwe voorzitter. Drie kandidaten, mogelijk meer dan één stemronde. En de uitslag, die verwachten we deze uitzending. Het licht gaat uit op de snelweg. Bezuinigen in de nacht, op sommige plekken waar dat volgens Rijkswaterstaat kan. De ANWB is er niet blij mee. Ook de transportsector heeft er bedenkingen bij. Griekenland is al een tijdje uit het duimst, maar dat betekent niet dat er achter de schermen wordt gesproken over de nog steeds kwetsbare positie van het land. Minister De Jager van Financiën reisde daar vandaag voor naar Finland. En als u straks de deurbel hoort, dan is er dikke kans dat dat kinderen zijn die postzegels willen verkopen. Bekende portretten op de kinderpostzegels dit jaar, Amalia, Alexia en Ariana. Een verslag zo bij de voordeur van landgoed De Horsten in Wassenaar. We zijn er, tot half zeven vanavond. Drie kandidaten dus voor het voorzitterschap van de Tweede Kamer. En daar worden deze drie mensen behoorlijk aan de tand gevoeld. Ariep van de Partij van de Arbeid, Schaal van D66 en van Miltenburg van de VVD. Zullen ieder proberen de leden te overtuigen van hun kwaliteiten. Dat wordt gevolgd. Die verkiezing in de Tweede Kamer door Michiel Breedveld. Michiel, de spanning is die zichtbaar bij de kandidaten? Ja, zeker. Uh, en vooral voorafgaande aan het debat, want nu zitten ze vooral te luisteren naar wat voor eisen de Kamerfracties stellen aan hun nieuwe voorzitter. Maar vooraf heb ik natuurlijk geprobeerd ze even te spreken te krijgen en ze hebben er eigenlijk allemaal geprobeerd mij te ontlopen, maar dat is niet gelukt. Ik denk dat ik op een hele goede manier in de traditie van Gedi Verbeet uh, verder ga om de positie van de Kamer te versterken. Wat gaat u toevoegen? En het tweede wat ik uh, ga doen is de toegankelijkheid van de Kamer vergroten. Ik zou graag willen dat er een kwart miljoen bezoekers... hier door de gangen gaan uh, per jaar in 2015. Mooie plannen, ambities, maar is de zaak niet achter de schermen al lang beklonken? Ik uh, denk het niet. Ja, u klinkt niet heel stellig. Ja hoor, ja, ik ben heel stellig. Het is een open procedure. <laughs> er zijn drie kandidaten. Nou, wat spannend. Heel spannend. Anouk van Miltenburg. Wat gaat Nederland merken mocht u voorzitter van de Tweede Kamer worden? Ik heb een brief geschreven aan dit parlement... waarin ik heb uitgelegd waarom ik denk dat ik geschikt ben voor de functie. Nou, leg uit, want wij zijn ook benieuwd. En ik ga daar... Doet dat namens de Nederlander? Ik ga daar zo meteen over in debat met die collega's... en daarna ga ik met u praten, als ik gekozen ben... over wat voor soort voorzitter ik ga worden. Dank u wel. Spannende dag, mevrouw Riep. Nou ja, het is een uh, publiekelijke sollicitatie wat je moet ondergaan. Maar ik heb er ook zin in. Ja? ja hoor. Waarom is het van belang dat juist u het wordt? Nou, dat wordt u straks. Kan niet wachten. Jo. Nou, we moeten daar nog even geduld voor hebben. Want zij gaan uh, nou, Ik denk over een kwartiertje antwoord geven op alle vragen. Maar als ik het moet samenvatten in hun sollicitatiebrief aan de Tweede Kamer... zeggen ze eigenlijk allemaal dat ze begaan zijn met de toegankelijkheid naar de politiek. Uh, dat het debat levendig moet. En dat de besluitvorming vooral efficiënter moet. Een publiekelijke sollicitatie dus uh, voor de eigen leden in de Tweede Kamer. Ja. Vanwaar die vraag van jou, Michiel? Uh, is het niet achter de schermen al beklonken ja. aan meneer Schaal? Nou, dat is, laten we zeggen, we hebben de afgelopen tien jaar... dus uh, vijf keer hebben we inderdaad een open uh, verkiezing gehad. En daarvoor was het eigenlijk gebruikelijk dat er één kandidaat was. Oftewel de kandidaat die in de achterkamertjes naar voren is geschoven... als een soort compromis tussen ja, meestal de grote partijen. Ja, dat gaat nu toch echt anders... Um, dan komt toch wel even dat woord gunnen aan de orde. Men moet het elkaar natuurlijk wel gunnen. En ik heb de indruk dat dat dit jaar wel het geval is. En hoe verloopt het op dit moment? Ja, nou, al is het natuurlijk een serieuze kwestie... het begon wel lichtvoetig. Mag ik daarom nu de drie kandidaten voor het voorzitterschap... hier naar voren roepen, mevrouw Ariep, mevrouw van Miltenburg... en de heer Schouw. Als iemand de herkenningsmelodie van wie van de drie kan instarten... dan kunnen we van start gaan en dan geef ik graag... Het woord aan de heer Heine van de fractie van de Partij van de Arbeid. Meneer de voorzitter, laat ik beginnen bij het begin van dit bijzondere debat. U hartelijk te bedanken voor het waarnemen van het voorzitterschap. Het is weliswaar voor een korte tijd, maar het gevoel van de reclame van een zeker uitzendbureau... Ja, wat moet ik zeggen? Uh, het waren twee fantastische dagen. Kunnen ze u niet meer afnemen. Bedankt. Nou. Je hoort dat onze technicus heeft zich even uitgeleefd... maar dat was wel even de toon aan het begin van het debat. Want even hey, voor de dadelijk heb je die tune hebben er zelf in gemonteerd. Hè? Ja, zeker. Okay. Nee, dat was, uh, ze, uh, uh, dat was Pierre Heijnen van de PvdA... de laatste spreker die Martin Bosma van de PVV, als uh, uh, vervanger uh, bedankt voor uh, nou ja, de laatste twee debatten die hij heeft uh, gedaan. Uh, maar goed, alle fracties stellen dus nu hun vragen. Dan gaat het over managementkwaliteiten, de manier van het leiden van debatten... Uh, wat zijn de representatieve kwaliteiten van uh, de drie kandidaten... want uh, die moeten bijvoorbeeld staatshoofden ontvangen... Ja, en dan nog uh, hele serieuze vragen... vooral voor de kleine partijen van belang. Namelijk uh, wat uh, te doen met 30 leden-debatten. Worden er niet te veel debatten aangevraagd en te makkelijk. Uh, wat te doen aan de vloed aan moties die ingediend worden. Maar goed, een serieuzere nood werd er gekraakt uh, door de PVV. Of serieus, uh, toen werd het even serieus. Akelig stil zelfs in de Kamer. Uh, toen Louis Bontes van de PVV het woord nam... en de dubbele nationaliteit van Ariep aan de orde stelde. Nederland kan geen Mar Marokkaan als Kamervoorzitter hebben. Dat mevrouw Ariep ook Nederlandse is, doet niets af aan het feit... dat ze ook Marokkaanse is. En een Marokkaanse als Kamervoorzitter, voorzitter, dat kan echt niet. Voorzitter, ik heb geen vraag aan de heer Bontes... behalve de vraag of hij dat achterwege wil laten... maar ik vrees dat ik daar geen bevredigend antwoord op krijg. Maar ik wil dit punt namens de Partij van de Arbeid en misschien namens de anderen opnieuw markeren. Nederlander ben je, als Nederlander hier, ongeacht waar je vandaan komt. Het gaat om je bijdrage. En daar is niks op aan te merken. Ja, ze is veertien jaar al Kamerlid, Ariep eh, en heeft zich eh, ja, daarin eh, onderscheiden, zou je kunnen zeggen, zichtbare irritatie bij de Partij van de Arbeid en aan het geroffel te horen ook bij de andere fracties. Het gaat verder worden straks gestemd. Als het moment daar is, wil de een nieuwe Kamervoorzitter opstaan. Dan, kom bij je terug. Michiel Weidveld, dank je. dan komen we bij 1 oktober, want dan zal op steeds minder snelwegen... s'nachts nog licht branden. Daarnaast moeten automobilisten rekening houden met meer files... door wegwerkzaamheden die vaker overdag worden uitgevoerd... in plaats van s'nachts. Het komt omdat Rijkswaterstaat 1,6 miljard euro minder te besteden heeft. ANWB-directeur Guido van Woerkom is niet over al deze maatregelen te spreken verlichting is natuurlijk niet voor niks aangebracht. Dat is voor de veiligheid goed. Ik verbaas me ook een beetje dat er niet naar alternatieven wordt gekeken. We hebben nu van die hoge masten die veel uitstralen. En je ziet dat er nu technieken op de markt komen die veel lager op de weg zitten. Dus niet dat hoge dure palen nodig, mm -hmm. nodig hebben. En LED-verlichting is een stuk goedkoper dan de verlichting die er nu in zit. Dat was van Woerkom. Nu contact met Paul Popping, beleidsadviseur bij Transport en Logistiek Nederland. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe, hoe zit u hierin? Wat vindt u van die maatregelen van Rijkswaterstaat? Um, nou ja, wij zijn als, als vrachtsector niet echt blij met, met de mogelijkheid van extra files, omdat wegwerkzaamheden worden verschoven van de nacht naar de dag. Um, aan de andere kant is het wel zo dat het eigenlijk vooral belangrijk is, is dat het onderhoudsniveau van de wegen zelf intact blijft. Hè. Dus uh, zeg maar de kwaliteit van het wegennet en de beschikbaarheid ervan voor de automobilisten. En wij hebben de indruk dat Rijkswaterstaat uh, dat ook wil. En uh, dus het eigenlijk vooral zoekt de bezuinigingen ja, in een aantal, noem het maar, uh, randzaken om die wegen heen. En dan, en dan zegt u, dat vinden wij prettiger dan het alternatief, wat vroeger wel het geval was, dat af en toe wegwerkzaamheden uh, bezuinigd of uitgesteld werden. Zeker, dat uh, heb je in de jaren 80 en jaren 90 gezien. Uh, toen is er uh, daar flink op bezuinigd en dat heeft geleid tot een enorme hoeveelheid achterstallig onderhoud. En dat was minister Pijs, die eigenlijk zo'n beetje haar hele uh, ministerstermijn uh, bezig is geweest om dat weer, uh, weer terug te draaien en goed te krijgen. Uh, en het is heel belangrijk dat, dat weer voorkomen wordt. Dus uh, ja, wij kunnen wel begrijpen dat. Um, als er bezuinigd moet worden, dat je het vooral gaat zoeken... inderdaad in verlichting, in groenvoorziening, uh, in wat verschuiven van uh, nacht naar dag. Maar dat je met name dat uh, basisonderhoud uh, goed op peil houdt. En als u het heeft over die files, die, die dus kunnen ontstaan... heeft u al een beeld gekregen van Rijkswaterstaat... wat dat u kan kosten als, als transportsector? Nee, nee um, dat hebben we niet. Um, voor zover wij begrijpen, moet nog uitgewerkt worden... Uh, op welke snelwegen er een verschuiving kan plaatsvinden van uh, nacht naar dag. Uh, maar voor zover wij weten is dat uh, nog niet uh, gemaakt, dat sommetje. En uiteraard vinden wij het belangrijk dat uh, ja, dat niet gaat gebeuren op wegen die nu al een hoge file druk hebben. Dat zijn dan natuurlijk toch met name de wegen in, uh, in de Randstad. Um, en, en andere drukke verbindingswegen met het havengebied bijvoorbeeld, doe het daar niet en zoek het vooral in die wegen waar het overdag inderdaad wat rustiger is en waar het, waar het nou ja, minder schade oplevert. En dat zult u ongetwijfeld uh, voordat die besluiten worden genomen uh, nog wel duidelijk maken aan Den Haag. Dank u wel dat voor we uw doen. reactie. Transport Graag. en Logistiek Nederland, Paul Poppink was dat. Uh, nog even voor de volledigheid. rijkswaterstaat uh, wilden wij hier ook over spreken, maar die hadden niemand beschikbaar. Zorgverzekeraar DSW heeft traditiegetrouw als eerste de basispremie voor volgend jaar bekendgemaakt. Tegen alle verwachtingen in blijft die nagenoeg gelijk aan die van dit jaar. DSW-directeur Chris Ome gaf vanochtend daarvoor bij Marcel en Lara de volgende verklaring. Dat komt omdat, en dat geldt ook voor alle verzekeraars, de winst over 2012 haast onmaatschappelijk hoog zal zijn onmaatschappelijk hoge winsten voor zorgverzekeraars. Met dat citaat is Jeroen de Jager vandaag op pad gestuurd. Hij is vanmiddag bij de jaarlijkse relatiebijeenkomst... van zorgverzekeraars Nederland. Jeroen, de woorden van Omer daar, van vanochtend op de radio. Zijn die daar al doorgeschoten? Ja, die zijn absoluut natuurlijk gehoord door alle aanwezig hier, dat zijn de directeuren, de voorzitters... van uh, al die uh, zorginstellingen, van de zorgverzekeraars die hier aanwezig zijn. André Rauvoet, de voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland... die wil overigens niet reageren op die uitspraak. Iedereen houdt ook een beetje de kaarten tegen de borst... want ze willen gewoon hun eigen moment bepalen... waarop ze die zorgpremie, die basispremie uh, bekend gaan maken. Tot die tijd zijn ze aan het rekenen, zijn ze aan het kijken... of zij ook die uh, hoge winst hebben gemaakt die ze dan eventueel zouden kunnen terugrekenen richting die, premie, uh, die basispremie die wij uh, met z'n allen moeten gaan betalen. Dus uh, voorlopig houden ze hun kaart tegen de borst. Maar, uh, maar ik heb ze natuurlijk bij binnenkomst hier in uh, Societeit de Witte, Plein in Den Haag, heb ik een aantal van die deelnemers hier aan, aan die relatiebijeenkomst om een reactie gevraagd. En om te beginnen uh, de reactie van een belangrijke speler, Wim van der Meren, grote uh, man van uh, een grote verzekeraar CZ. Ik denk dat dat geen, geen goede term is. Maar wat hij bedoelt, eh, als op enig moment de zorgkosten dalen... dan is het de bedoeling dat die dalende zorgkosten terugkomen in de premie. En daar heeft hij goed punt. Dat, dus die analyse van hem klopt wel? Uh, nou, ik heb de, nog precies uh, de cijfers voor het jaar nog niet... Uh, op een rij, want wij zijn nog niet helemaal klaar met de premie. En ja. uh, als we dat zijn, dan zullen we dat vertellen. Nou, ik sprak hem net nog even. Hij zegt, ja. het is uh, bijna ondenkbaar dat als gevolg van het preferentiebeleid... goedkopere ja. geneesmiddelen, dat niet alle verzekeraars dat merken... en daardoor grotere winsten behalen. Nou, kijk, het gaat ons niet om het behalen van winst. Het gaat ons om het verlagen van de kosten. En als dat lukt, dan gaan we dat teruggeven in de premie. Dat is zo. Oké, okay, dus ah, u bent dat ook van plan gewoon? Tuurlijk. Als wij lagere zorgkosten maken, komt dat terug in de premie. Absoluut. Ja, lagere zorgkosten of hogere winsten? Er is geen sprake van hogere winsten. Er is sprake van een wisselend resultaat bij zorgverzekeraars. Ja. De ene keer valt dat mee, de andere keer valt dat tegen. Als dat meevalt doordat er lagere kosten zijn... Prachtig. Dan gaat dat uh, natuurlijk terug in de premie. Hans Schierenbek, VGN, Vereniging Gen. Ik heb de Zorg Nederland. U hoorde meneer Omer vanochtend in het Radio 1-journaal... Ja. zeggen dat uh, ja, zorgverzekeraars naar zijn inschatting... onmaatschappelijke hoge winst te maken. U kent die bedrijfstak een beetje. Ja. Wat dacht u? Ja, ik was wel verrast. Ik was ook wel verrast over de uitspraak die hij deed. Dat onmaatschappelijk, dat valt wel op. En algemeen vindt u als zorgverzekeraars hele hoge winsten maken... nu dan, omdat geneesmiddelen ineens een stuk goedkoper zijn, blijkbaar dit jaar... Uh, dat die winsten terug moeten vloeien en uh, voordelig moeten uitpakken in de premie? Ja, ze moeten terugvloeien, hetzij naar premiebetalers, of, of in de zorg. Dat de kwaliteit van de zorg op een hoge pijl wordt gebracht. Ze kunnen niet bij zorgverzekeraars blijven zitten, dat lijkt me uitgesloten. Van welke zorgverzekeraar bent u, meneer? Ik ben niet van de zorgverzekeraars, oh, bent... ik ben van ZKN. ZKN, van de Zelfstandige Klinieken. Nou ja, op zich goed nieuws dat de premie niet omhoog gaat voor de, voor de consument. U kent de sector een beetje, zou dat voor alle maatschappijen gaan gelden, alle zorgverzekeraars? Het is wel gebruikelijk, meestal wordt de toon gezet door de heer Omen, dus uh, okay. ik ga er wel min of meer van uit. Ja. Jeroen de Jager bij de relatiebijeenkomst van Zorgverzekeraars Nederland. Jeroen spreekt je later deze uitzending. Zo praten we over Syrië. De situatie daar verslechtert met de dag, dat zegt VN-chef Ban Ki-moon. Wijnas Zwaan zit vanmiddag voor de AWB. Goedemiddag Wijnas. Goedemiddag. Uh, ja, de avondspits is al in volle gang. Ruim 100 kilometer fieden. Er zijn een paar ongelukken gebeurd. Vooral op de A1 is veel vertraging vanuit Amsterdam. Voor de afrit Buntschoten alweer 10 kilometer. Er is één rijstrook dicht. En de A15, Gorkum richting Nijmegen. Daar is een auto gekanteld bij Gelder 6 Zes kilometer daar. De linker rijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdik. 12 minuten voor vijf. Gerrit Heemsra. Goedemiddag. Goedemiddag. Het was een beetje van alles wat, hè, vandaag? Of het is een beetje van alles wat? Ja, dat klopt. Er zijn uh, buien. Nou ja, dat weten we inmiddels wel, hoe dat, uh, hoe dat eruit ziet. Maar we hebben ook wat zon gehad. En uh, er staat ook uh, nog redelijk wat wind. Uh, iets meer dan ik gisteren dacht, maar goed. Het hoort er allemaal een beetje bij, bij het heftachtige weertype wat we momenteel hebben. Ja, en dat, dat houden we ook morgen? Ja, de komende dagen verandert er maar heel weinig. Uh, het is wel zo dat uh, de buigheid heel langzaam wat af gaat nemen. Uh, vooral rond het weekend, dan zal het waarschijnlijk toch iets minder buig zijn. En uh, het is zo dat de grootste kans op buien, er zit natuurlijk wel wat variatie in... maar de grootste kans op buien blijft toch wel in het westen van het land aanwezig. Vooral uh, ja, langs de westkust. Langs de westkust, want uh, daar... Blijft het hangen? Nou, wat in deze tijd van het jaar altijd een rol speelt... dat is de temperatuur van het zeewater. En dat is nog steeds vrij hoog. Dat eilt een beetje na op uh, de temperatuur van de lucht. Hè. Dus de zomer is dan wel voorbij. Maar het zeewater is eigenlijk best nog wel warm. En dat voedt als het ware de buiigheid. En uh, dan, het land dat koelt uh, s'nachts wat af. En uh, het zeewater blijft dan gewoon op temperatuur. Dus ook vooral in de nachten dan blijven de buien gewoon boven zee en aan de westkust blijven daar gewoon ontstaan. Dan kun je dat Ger, toch wel be behoorlijke precisie aangeven voor de komende 24 uur. Als je zegt dat blijft enigszins hetzelfde... kun je dan misschien wel aangeven waar later in de week veranderingen kunnen plaatsvinden? Ja, kijk, er zit wel, er zit wel wat variatie in die buigheid. Bijvoorbeeld vannacht, dan trekt er ook een, een, een lichte storing trekt via het uh, zuidoosten van het land. Dus vannacht gaat het wat regenen in het zuidoosten. Morgen begint de buigheid overdag... Vooral in het westen van het land. En morgenmiddag dan trekt hij juist wat naar het noorden toe. Um, dus er zit wel wat variatie in. En uh, dat zal ook de komende dagen zo blijven. Gerrit, dankjewel. Dear lover, Phil Collins en Philip Bailey. Syrië staat bovenaan de agenda van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York is zojuist daar die vergadering in september geopend. In zijn openingsspeech zei secretaris-generaal Ban Ki-moon dat het geweld in Syrië nog steeds elke dag ernstiger wordt. The situation in Syria grows worse by worse and day by day. The crisis is no longer limited to Syria. It is a with the omdat het is een regionale calamiteit met globale ramificaties. En omdat het dus steeds grimmiger wordt in Syrië, heeft dat ernstige regionale en zelfs ook wereldwijde gevolgen, al dus Ban Ki-moon. Dat die situatie ernstig is, bleek ook weer vandaag. toen in het centrum van Damaskus een bom ontplofte. Correspondent Sander van Horens, Sander, wat is bekend over die bomaanslag in Damaskus? Ja, zoals bekend in Syrië heel weinig. Dat die uh, plaatsvond in een school die gebruikt wordt volgens de oppositie. Als een soort overlegcentrum tussen het leger en regeringsmilities. En volgens diezelfde oppositie zijn daar heel veel doden bijgevallen. Nou, op haar beurt zegt inderdaad, er is een aanslag gepleegd... maar daar zijn geen, geen doden bijgevallen. Daar zijn gevallen geen bij. doden bijgevallen, Sander. Ik onderbreek jou even, uh, want we gaan verder op telefoonlijn... want die andere lijn is weggevallen. Stel ik voor... Ga door, Sander. We ja, hebben je weer. Uh, ja, precies. Nee, het probleem is dat je het in Syrië nooit wilt weten. Zelfs als je in Damascus bent, is het moeilijk om achter de waarheid te komen. Dus er is een aanslag gepleegd door de oppositie, die heeft dat opgeëist. Of er doden zijn gevallen en zo ja, hoeveel en wat voor mensen dat waren. Of dat inderdaad leden van de milities waren, zoals uh, de oppositie claimt. Dat is heel erg moeilijk vast te stellen op dit moment. En nu is er in New York dus uh, bij de VN gesproken worden. Zojuist Banki Moon al uh, over Syrië. Ook Obama is op de situatie daarin gegaan. Maakt dat ja. nou nog enige indruk? Um, nee. Uh, want boorden, daar is uh, de afgelopen 19 maanden, uh, ruim anderhalf jaar, geen gebrek aan geweest. En uh, iedereen aan welke kant je nou ook staat, uh, ziet dat er weinig verandert. Uh, president Obama, de Amerikaanse president, die is uh, twee minuten geleden zijn uh, speech afgerond voor de algemene vergadering. Inderdaad ook gepraat over Syrië. Hij zegt we moeten de toekomst niet overlaten aan een dictator die zijn eigen volk uitmoordt. We moeten dat uh, overlaten aan mensen die uh, een visie hebben, die een democratische weg voorwaarts zien voor Syrië. Uh, en dan heeft hij het uh, natuurlijk over de oppositie. En Hij zegt, Amerika zal die mensen steunen. Uh, woorden zullen ze denken, in Syrië. Uh, niet echt iets om je zorgen over te maken. Want concreet over hoe je daar uh, toe komt en welke groep je daar op welke manier bij steunt. Ja, daar had Obama het niet over. Nee, ik wou net vragen, want wat is jouw indruk van de oppositie nu, zo'n beetje eind september? Weet je, op dit moment is het probleem dat er uh, een, een status quo lijkt. Elke dag vallen er, en je zult misschien, als je dit een jaar geleden had, strikt van de aantallen, inmiddels zullen ze niet meer verbazen. Elke dag vallen er tussen de 20 en de 200 doden. Hangt er een beetje vanaf of de goede of de slechte dag is. Eh, niemand die uh, echt doorslaggevende successen boekt. Niemand die echt grote stukken uh, weet te veroveren of weet te heroveren. Dus het is een status quo waarbij, en dat lijkt me dan op het boel van die aanslag van de oppositie vanmorgen, het uh, uh, gaat om symbolische aanslagen. Laten zien, we zijn er nog in Damaskus, dat is dat wat de oppositie heeft willen laten zien. Maar echt een voet aan de grond krijgen ze er niet. En dat is het beeld ook in andere delen. In Aleppo, in Idlib, in de steden en dorpen ertussen. Uh, daar waar de oppositie de macht in handen heeft, zijn en dat stukken die weliswaar in handen zijn van de oppositie, maar waar ze niet echt heel erg veel verder mee komen. Met andere woorden, het gaat een beetje op en neer, maar het staat niet meer hoog op die agenda. Vandaar dus ook dat Obama niet gedwongen was om er heel concreet over te worden. Sander van Horen over de situatie in Syrië. Met natuurlijk een verwijzing naar al de toespraak bij de algemene vergadering in New York van de Verenigde Naties. Daarover spreken we na vijf uur met Wessel de Jong. Want die toespraak van Obama, die zojuist is begonnen, is natuurlijk ook in het licht van de verkiezingen die daar in Amerika in november worden gehouden. Na vijf zijn we terug met het Radio 1 journaal. Dan aandacht voor haren. De politie is nog altijd op zoek naar ruilschoppers. Minister opstelt, een reageert en we wachten op die nieuwe Kamervoorzitter. Tot zo. Vanavond BNN Today. Ja, hallo, hey. dingen gebouwd ja. in India. B ben jij dat, met dat Engels? Vanavond om half negen op Radio 1. Uh, nee, dat is een uh, vriend van me. <laughs> Oké, okay. daar moest ik hem een klein beetje om lachen, eerlijk gezegd. <laughs> Luister en kijk mee op radio1.nl. Zit je haar netjes, Gerard? Echt Vind om... je dit netjes, hè? Ja? ja. Oh, ik heb er al een tijdje zo. Dat oh. ik moest er iets aan doen. <laughs> Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Macro, kennen een 3-in-1 fotoprinter van 129 voor 99,99 euro. ,99. Dit is Radio 1.